Eén uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de coronacrisis klinkt de boodschap van Bevrijdingsdag luider dan ooit... zegt premier Rutte op Twitter. Juist nu ondervinden we aan een lijve dat veiligheid, verbondenheid en vrijheid... de kern zijn van ons leven. En dat we niet zonder kunnen, aldus Rutte. Vanwege de crisis gaan de traditionele bevrijdingsfestivals niet door. Gemeenten hebben wel speciale activiteiten. Zo wordt in Amsterdam en Rotterdam vanmiddag soep geserveerd... om de bevrijding te herdenken. Duitse aanklagers hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een agent van de Russische militaire inlichtingendienst. Er wordt verdacht van de inbraak in het netwerk van het Duitse parlement in 2015. Herkers hebben daarbij zeker 16 gigabyte aan data gewist, waaronder duizenden mails van parlementsleden. De 29-jarige Rus wordt door de Amerikanen ook onder meer verdacht van de diefstal en publicatie van e-mails van de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton in 2016. Het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus is wereldwijd gestegen tot boven de 250.000. Dat heeft de Johns Hopkins University berekend. In de VS vielen al bijna 70.000 doden. In het Verenigd Koninkrijk en Italië is het aantal overleden coronapatiënten tot boven de 30.000 gestegen. Wereldwijd zijn ruim 3,5 miljoen besmettingen met het coronavirus geregistreerd.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 Het weer vrij zonnig, maar ook wat stapelwolken. Het is 13 tot 17 graden bij een matige noordoostenwind. Komende nacht is het koud met minima tussen 0 en 5 graden. Morgen weer veel zon bij 16 tot 19 graden. En ook de dagen daarna is het droog, warm en vrij zonnig. Vrijdag wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen Jeugd kikt aan mij, weet je nog wel, oudje? Oh, Wij kiepten al zijn leuke dingen, weet je nog wel, oudje? Oh, dat boek zat vol.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 Right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 Want zijn muziek is daar nog niet verdwenen. De I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 Gaat je verdorig, mannen en stimuli? Kun je het middelbare dame? Of kom we in moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, waait u dat? Bent is maar De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee.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 Accordionist en muzikaal leider van het orkest La Garde de Paris. In 1951 zong ze samen met kinderkoorden Karakieten in het orkest. En het orkest vond de naam het lied naar de speeltuin. Ze was toen maar liefst zeven jaar oud. Het lied is in de Nederlandse versie van Pak die in, wat dan Nederlands vertaald is, uh, pak je zwembroek in. Dat werd gezongen door het Duitse kindersterretje Conny Golboes.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 Een weken in Parijs om de contributie te verdedigen. Oh, we bieden de secretaris zetten om aan de tijd Is een eentje Frans te leren. Maar toen niemand hem verstond, deed hij man. want de om op de Place Pico. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooi. En, te grijpen, en die nood.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 So... met Suiker uit 1956, en daarvoor natuurlijk Johnny George James, geef mij, maar Amsterdam, ook 1956. En de volgende plaat is van een dame, Hendrika Sturm, zo heette ze eigenlijk in werkelijkheid. Ze werd beter bekend als Rita Corita, geboren in Amsterdam op 24 november 1917...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 En ondertussen ook genieten van een heerlijk pakje koffie. Ik hoor... Gaan heel lang regen en blijft ook gezond. Als je mij nooit op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knap de mens aan van hoor. De koffie ging erin als koek. En ik kreeg een compliment.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 Dier wat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 Kom binnen maar dat die, de deur waar de was wist ik niet. Kom erin, zet je hoed op. Kom erin, zet je stoel, maar regel maar net. Of je thuis bent, vooruit zet je zo op zee. Ik ging van de zomer uit vissen, was Morita tussen het riet. Snoekzak een kop een water En zong gemeen grijnzend dit lied Kom erin, zet je hoed Kom erin, zet je zoek maar weg. Doe maar net of je thuis bent Vooruit zet je zon op zee Mijn buurman gaat iedere vikaten En maakt het dan tamelijk laat een vrouw wacht hem op bij de voordeur en slaat met een volk in de maag. Kom erin, zeg je hoedak. Kom erin, zet je stoel maar mee De maar net of je thuis bent.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 Weer zijn een smokkel de grens overbracht. Klein was het smokkeloos. Steeds weer een smokkelijn de grens overbracht. Klein was het smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. In het blokje van twee hoor je als eerste de swinging Nightingales met Kom erin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 Two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are.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 Alleen maar oud Hollandse muziek. En ik wens u nog een hele fijne dag. Graag tot ziens.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 Een blam, een blam, blon, een blommnetje. Een blommmetje dat danst in de wind. Aan een draaitje naar de zon. En gaat ze lekker dikker rookje, booi je blond. Een blom een blommmetje. Een blommmetje dat danst in de wind. Aan een draaitje naar de zon. En gaat ze lekker dikker rooien.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 Oh,